Het ding, een hoorspel geschreven door Gert Thijs. Ja, wat wilt u? Laat u me alstublieft wat rust. Meneer, meneer, wacht u eens even. Hm? Wachten? Waarop? Ik geef geen aanmoes en ik koop geen print van die kaarten ik, van u. Ik, ik verkoop geen kaarten. Nou, dat is dan maar goed ook, want ik zou ze niet van u kopen. Ik, laat me niet wat rusten. Ik, ik, ik, ik heb iets gezien. Het is een mooie zondagmiddag. Ik denk bij mezelf, ach kom, ga zo'n een wandelingetje maken. Beweging weging doet geen kwaad, zei de dokter. En wat gebeurt er? Een oude man houdt me tegen en vertelt me dat hij iets gezien heeft. Zo, nou. En wat, als ik vragen mag, hebt u dan wel gezien? Iets vreemds, iets merkwaardigs. Iets vreemds, iets merkwaardigs. Zo. Ja, kijk, meer kan ik niet zeggen. Maar het is iets wat ik nog nooit eerder gezien heb. Maar wat dan? Wat dan? Wat dan? Ja, wat? Ik, ik zeg u toch, ik heb het nog nooit eerder gezien. En ik kan u vertellen, ik heb in mijn leven al heel wat gezien. Maar dat is toch niet mogelijk. Dat kan toch niet. De dingen die bestaan, die... Dat kan men toch omschrijven. Daar heeft men een naam voor, nietwaar? Dat is toch het hele doel geweest van 2000 jaar cultuur van het avondland. De dingen een naam te geven. Daar kan men niet zomaar aan tornen. Huh? Wat praat ik met u? Wat heb ik met u te maken? Wees geen vervelende oude man. Ga op een bank zitten en laat u mee verder wandelen. Het is vrij groot. Ja, dat kan ik wel zeggen. Nog een groot. En het is van metaal geloof ik, want het glinstert. En uh, er zit geen gat in. Tenminste, zo voorzij waar ik het heb kunnen bekijken. U hebt veel fantasie. Hm. Nou, en waar bevindt zich dat vreemde en merkwaardige voorwerp dan wel? Hier vlakbij, op het grasveld. Ik wist al dat het u zou interesseren. Laten we vlug gaan voordat de anderen erbij zijn. Oh, oh, oh, niet zo haastig. Het feit dat ik u aanhoor wil nog helemaal niet zeggen. Ja, luister, u moet het zelf weten. U bent de eerste die ik het vertel... Maar als het u niet interesseert... Natuurlijk interesseert het me wel, mijn beste. We moeten oude mensen niet aan hun lot overlaten. Ik persoonlijk... Dan gaat u er denk... mee of niet? Uh, zeker wel, zeker wel. Laten we naar dat grasveld toe gaan. Maar wat ik wilde zeggen is dat ik persoonlijk steeds voor mijn oude moeder heel goed geweest ben. Ik hou van oude mensen. En hier, dag is het dan. Vindt u niet? Hier is het. Waar? Ja. Recht voor u. Oh daar. Wel, allemachtig. Ja, daar ligt iets. Daar moet ik even mijn bril bij opzetten. Ja, ik moet bekennen, u had gelijk. Dat is iets. Eerlijk gezegd had ik het niet verwacht. Nee, ik dacht een oude man. Ik wil gewoon een praatje maken. Oh, ik had het u niet kwalijk genomen als het voorwerp niet plotseling verdwenen zou zijn. U, uh, u ziet het, hè? Ja, als ik eerlijk ben, heb ik zelf ook twee, drie keer gekeken voordat ik het geloofde. Ik dacht eerst... Ben je nou gek in het worden, of is er iets met je ogen? Daarom is het ook een zekere geruststelling voor me dat u het ook ziet. Ik zie het. Ik zie het ontegenzeggelijk. Dat is iets. Maar wat? Ik... Misschien wel zo'n ding wat de Amerikanen de lucht insturen. Een satelliet? Nou, dat lijkt me sterk. Alhoewel, we kunnen geen enkele mogelijkheid uitsluiten. Ja, een satelliet, dat is het. Laten we methodisch te werk gaan. De eerste vraag is natuurlijk, hoe is het hier terechtgekomen? Het hm? hm. kan ja. uit de grond gekomen zijn. Uit de lucht. Of iemand heeft het hier gebracht. Uit de grond, dat kan niet. Nee. Dus mogelijkheid 1: uitgesloten. Uit de lucht? Nee. Nee, er vallen niet zomaar dingen uit de lucht. Dus wat rest? Iemand heeft het hier gebracht. Ik zou zeggen, een studentengrap. KV Kano. Nee, een wat? Een ding? Een ja. nou, grap. Nee. nee, dat geloof ik niet. Wat is de grap? Ja, wat is de grap? Je kan die jongens niet begrijpen, daar zijn het studenten voor. Misschien tozer een gat als wel een stunt. Een stunt? Wat stunt, wie stunt? Nou, hij, hij, hij, daar komt niks van in. Ik ben mijn beste man. Ik ben uw beste man helemaal Zelfie niet. Nou, goed, goed, dat staat er dan buiten. Ik ben een logisch denkend mens en dat bent u niet. Dat maak ik al lang. We moeten de meest van de hand liggende oplossing kiezen, of liever de meest reële. En ze doen dit soort dingen, zo zijn ze wel. Nee. Stunt, we gaan met oude stunt. Dan moet je nou met een stunt? Goed, goed, goed, goed, goed. Ik merk wel dat we niet tot overeenstemming kunnen komen. Uh, laten we daarom tot het uh, volgende probleem overgaan. Wat is het? En om die vraag te kunnen beantwoorden, kunnen we het beter eerst eens goed bekijken. Ik zou er maar vanaf blijven als ik u was. Oh, het is ook helemaal niet mijn bedoeling. Om um het aan te raken, dat lijkt me veel te gevaarlijk. Nee, Ik heb er al lang weer spijt van. En waar hebt u spijt van? Dat ik het verteld heb, had ik niet moeten doen. Maar loopt u met te kletsen en u zit er met uw vuile tengels om? Ik heb het eerst gezien als u dat maar weet. Dat vind ik een toppunt. Eerst verstoorde u mijn zondagsrust en dan dit. Nou, dat heb ik toch niet verkeerd? U wil het hebben, dat is het. U wil het maar afpikken, dat is de hele show's. Maar dan zal ik een stokje versteken. Begrijp u dat, hoor je dat? Over mijn lijk. Wat zullen we nou krijgen? Het is helemaal niet van u als u dat ja. maar weet. Ja, zie je, daar heb je het al. Alles pakken ze hier af. En... En van wie is het dan wel, als ik vragen mag, hè? We weten ja? niet eens wat het is. Aan ja. de, het behoort ja. aan de staat of aan de gemeente, als het van iemand is. We zeggen nou, de staat de gemeente. Wat heb ik nou met de gemeente omhoogd? Ik heb het het eerst gezien. Ja, ja, ja, ja, ja, dat weet ik wel. <laughs> uh, maar wat moet een oude man als u nou met zoiets, hè? U weet niet eens of voor het dient. Wat ik ermee moet, het is van me, daar gaat het om. Maar wat ik ermee doe is het tweede. Ja, je kan er misschien niet iets van maken... Beetje huisvlijt, dat heeft me altijd van gelegen. Of anders in de tuin zitten. Nou, van mij mag u het hebben, hoor. Bent u nu tevreden? Dan Zullen we het nu eens gaan bekijken? Ja, als je er met je smerige tengels vanaf blijft... Bekijken, zei ik toch. Ik zal het echt niet aanraken. En uh, als ik u was... U bent uh, dan... mij niet. Uh, goed, goed. Uh, eens kijken. Laten we er eerst eens omheen lopen, dan kunnen we het van de andere kant bekijken. Dat heeft geen zin. Nee. Waarom zou ik geen zin hebben om het van de andere kant te bekijken? Nou is toch een dat het helemaal rond is natuurlijk, een bol. En is dus de andere kant precies uh, als, de, uh, als deze, precies hetzelfde. Ja, dit is een, uh, een casu van dames, hè? Ja. ja. Nou, ik moet het tegenspreken. Spijt me, het is geen bol. En zelfs... Natuurlijk al... is het een bol. Ach, nee, ik kan duidelijk hoeken onderscheiden. Vier hoeken. Wel ronde hoeken, maar in ieder geval kan het eerder uh, een vierkant noemen dan een bol. Vier hoeken? Blauwekul? U moet me niet voor gek besluiten, want ik zie dat zie ik. Mijn ogen zijn al best. Ik heb niet eens een bril nodig zoals u om dit dingen goed te zien. En ik zie een bol en je kan me niks wijs Oh, Maar ik bevier ook niet dat er iets met uw ogen niet in orde. is. Zeg nou niks over mijn ogen, hè. Op tien meter afstand kan ik meneer een vlieg op de bank zien zitten. En dat wil ik het zeggen, want de bank zit vol met zwarte stippen. Vol met zwarte stippen, begrijp u dat? Allemaal hebben ze brillen nodig om de krant te lezen, maar ik. Nee, meneer, nee, hoor, mij niet gezien. Glas op je neus. Ik zie het allemaal. Zelfs de kleinste lettertjes van de advertentie. Dan komt u een wilvreemde te notabene met een bril op. En dan wil je me gaan vertellen dat iets vierkant is. Terwijl ik voor voordorie... Terwijl ik het zie dat, dat... Dat het een bol is. Wint u zich niet op, alsjeblieft. Ja. Houd u rustig. Dat kan het hart van een oud mens niet krijgen. Oh, nee. Wat? Wat heb je? Oh, mijn hart gemunt. Mijn hart loopt beter als de beste wekker. Snot af. Kijk naar je... Nee jij gehoord? Een bol is het, zeg ik. Een bol, zeg ik. Ja. Alsjeblieft, niet, niet, niet vallen. De, de, de mensen zullen nog denken dat ik u iets aangedaan heb. Waarom ben ik ook meegekomen? Oh, niet vallen, niet vallen. Houdt u zich aan mij vast. Bol. Ja, ja, ja. Maar goede man, goede man, man. Het is bol, bol. Ja, helemaal bol. Voor, bol. En van achteren. Ja, van achter. Ja, ja, ja, helemaal bol. Bol. bol als wat. Zo bol als maar mogelijk Ja, als je dat me weet. Bol. Ja, ja. Uh, gaat het weer wat beter? Nee. Huh? <laughs> een man op uw leeftijd, nou, nee. u moet zich niet meer zo druk maken. De geest kan nog wel krachtig zijn, huh? maar het lichaam wel niet meer zo. <laughs> en bovendien, het is toch geen enkel belang aan dat ding hier nou bol is, vierkant ja. of. Eh. <laughs> bol. Bol. Ja, ja, ja, ja, bol. Bol, bol, bol. bol. Hé? Eh? Ja, dat kan u nou wel zeggen om mij een plezier te doen, maar u ja, houdt mij niet voor de gek, want u denkt nog steeds dat het vierkant is. Laten we er niet meer over praten, hè? Zand erover. Nee. Zie je wel? Uh, uh, uh, uh, uh, laten we het volgende afspreken. We zullen de eerste, de beste persoon die langs komt, vragen wat hij ervan denkt. Of liever wat hij ziet. Zie je wel? U denkt nog steeds dat het vierkant is? Ja, Wat eens even. Mij houd jij niet voor de gek, jongen. Al ben ik dan oud. Maar goed. Goed? Want ik, ik wil dan niet hardnekkig zijn, hè? Want als er iemand komt, en zegt die toch dat het bol is. je? <laughs> ja, ja, we zullen zien. Ja, dat zullen we zeker. Hé, hey. weet je wat ik doe? Ik ga er eens op kloppen. U bent wel weer snel opgemonterd, dat moet ik zeggen. Hm. Ja. Wat dat kloppen betreft, niet doen is veel te gevaarlijk. Kom, we gaan erover komen. Niet doen, misschien is het wel besmet. Smeet, waarmee? Radioactiviteit, Je kan nooit weten. Of misschien is het wel een bom. Dan ploft dat en dan gaan we samen de lucht in. Nee, nee, doe dat dan nou niet, nee, nee, nee. Ah. Zie je wel, er is niks gebeurd, er is niks aan het handje. U hebt geluk gehad. Ja, dat is het enige wat ik te zeggen heb. Voor de mogelijkheid bestaat nu dat u besmet bent. Ja, dat merk je niet direct, dat blijkt pas later. Ja. Afdrukte maker. Hier, nog eens. Klinkt nogal uh, hol, hè? Ja, vrij hol. Volgens mij zit er helemaal niks in. De conclusie is weer te voorbarig. Het is niet massief, zeker. Met misschien... Lucht. Een instrumentarium of iets dergelijks. Hé, hey, kom je even terug? Kan je even die bal teruggooien? Nou zullen we het weten. Hé, hey, kom eens. Kom eens hier naartoe. Ik begrijp u niet. Wat zullen we weten? Kom nou maar. Ja, zo braaf. Ik geloof dat. Goed zo. Je bent een heel braaf meisje. Hoor? Hier is je bal. Kijk, nog een bal. Ze heeft het al gezegd. Zomaar fris van de lever heeft ze gezegd dat het een bal is. Ja, een bal. Een grote bal. Een molen. <laughs> Jij hebt gelijk, meisje. Volkomen gelijk. Kom maar op met een tientje. Tientje? Wat voor tientje? Van een tientje is geen sprake. We hebben gewet... En als ik zeg, willen we wedden, dan bedoel ik om een tientje. Dat is nogal duidelijk. In deze duurde tijd zal ik dan niet om een kwartje of zo gaan wedden. Ik kom nog gauw. Een mooie bal. Mag ik hem hebben? Ik heb helemaal niet gezegd dat ik met u wilde wedden. Ik wed nooit. Principieel nooit. U bent een moeilijke oude man. Luister eens, meisje. Hoe heet je, hè? Zoete broodjes bakken, hè? Janneke. Nou, luister eens, Janneke. Nog ga ik je iets vragen. Hm? Dan moet je goed opletten, ja, ja? Lekker maken. Snoepjes geven, ik ken dat soort. <laughs> uh, Janneke, zie je dat ding daar? Ja. Nou zeg jij dat dat een bal is, hè? Maar. Het is een bal. Nou, nou hoor je het. Mm, maar als je nou heel goed kijkt, Janneke, hè? Heel goed kijkt. Nou, zie je dan niet dat het vier kleine hoekjes heeft. Dat het net een blok is, Janneke. Maar dan een hele grote. Als je het heel goed kijkt. Geklets. Uitstel, ga hier met die tien ballen. Nee hoor. Maar Janneke, hoe kan je nou zo halstig zijn? Kom, maak de oma nou niet boos. hè? Hm? Kijk nou nog eens heel goed. Een bal en een mooie. Hier, hier, Janneke, hier. Zie je dat dan niet, hè? Dat hele kleine ietsje-pietsen-peuter, was een klein hoekje? Hé, hé, hé, hé. Uitslover? Nee hoor. Een blok is heel anders. Die heeft ehm, um, uh, plat? Ja. Ja, zo? Ja, ja, ja. ja. Nou, vooruit. Maak die beurs nou maar eens open. Hort het er erbuiten, alsjeblieft. Ik wil voorkomen dat dit kind aan hetzelfde geestelijke defect gaat leiden als u, dat zelfs bol ziet wat hoeken heeft. Ze gek ben jij zelf? De kind dat ziet ook al zo vreemde dingen te kijken. Ik kan de beweringen van oude mannen en kleine kinderen niet als maatgevend beschouwen. Mm, ja, we moeten er nog iemand bij hebben. Een betrouwbaar persoon. Jij bent alleen maar te vrekker om die tien gulden af te schuiven. Wat praat u over tien gulden? U krijgt geen geld van me. Nu niet en nooit. Niet. Oude vrek, op de penning ben je. Mooi, oh, verwaardig me niet op dergelijke belachelijke aantijgingen in te gaan. <laughs> Luister eens goed, Janneke. Hm? Jij bent hier niet alleen, hè? Jouw papa. Is natuurlijk met jou in het park gaan wandelen. Hè? Niet papa? Mama. Oh, nou, goed. Hm. Uh, luister eens, Janneke. Uh, ga dan jouw mama eens halen. Hè? En dan moet je vragen of ze hier naartoe wil komen. Mag ik het niet hebben? Ja, hoor. Jij mag het hebben. Strakjes. Maar we gaan nu eerst mama halen. Hè? Wat? Ja. Wat hoor ik daar? Wat wordt er weer gefluisterd? Wat zijn daar weer voor onder ons, is? Wat wil jij hebben? Dat? Die bal? Daar komt niks van in. Zeg, wat zit jij daar voor dingen weg te geven die niet eens van jou zijn? Die is van mij, is dat van weten? Ik heb hem met eerst gezien. Ik mag hem hebben. Die, die meneer heeft het zelf gezegd. Wat? Praak jij nou nog tegen ook? Vooruit, kleine troel, die is van mij, hoor je dat? Wat? Ik ja, hoop dat nog op. je maakt daar aan het huilen. Ziet u dat Ja, brullen, dat kennen ze wel als ze zien niet krijgen. Maar dan steek ik een stok in voor. Vooruit, rotop. Mijn bal is mijn bal. Ga naar je malle moer. Vooruit, rotop. Ziet u dat niet wat u doet? Daar krijgen we moeilijkheden mee zo meteen. Moeilijkheden? Moeilijkheden die kan jij ook nog krijgen. Jij, jij, jij. Even up, frek. moet u zich niet op. <lacht> Alsjeblieft. Direct eh. voordat u weer te veel. Ja, frek, jij. Een oude man zijn eerlijke verdiende tien bal afpikken. Daar maak ik politiewerk van. Ja, niet zo hard. Schreeuwt u niet zo? Denk toch aan uw hart. Ja, dat, dat zou jij wel willen, hè? Dat zou jou wel heel goed uitkomen. Jij denkt natuurlijk, als hij zo hard denkt, dan denkt hij niet aan zijn ze centen. Maar ik ben niet gek. Oei, dat ik ben niet gek. Jij kan mij niet voor gek verzetten. Hoe zat u nou niet weer in <tie> elkaar, hè? Alsjeblieft. Een oude man. Een oude man zo te behandelen. Hallo. Hallo. Ja. Wordt u alweer wat beter? Ja, maar tien, tien. Tien gulden, hè? Ja, ja, ja goed, goed, goed. goed. Tien gulden. Tien gulden. Tien gulden. Tien gulden. gulden. gulden. gulden. gulden. gulden. Alsjeblieft. Jij Ja, tien gulden. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ja, die krijgt u van. Ja? Ja, ja. ja. ja, ja. Tien, hè? Ja. ja Bolle. Tien. Tien bollen, hè? Het zijn bollen, Niet waar? Ja, bollen. En tien gulden. Heb ik die tien gulden? Voor 5 gulden, hè? Ja, wat dat betreft, oké, dat goed. Kijk eens, wat ik hier voor u heb. 10 gulden. 10 gulden, Nou, daar, eh, daar knap je van op, hè? Dat doet, eh, goed. Ja. En, eh, eerlijk verdiend. Nou, ja, je. Eerlijk verdiend? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, eerlijk verdiend. Ja, ja, ja, Probeer nog niet te kachel met me aan te maken, broer. Ik weet het nog maar, het zijn dat die twee boze meneeren die al aan het huilen hebben gemaakt? Oh, nou zal je het hebben. Tja, ik heb u gezegd dat we de moeilijkheden mee zouden krijgen. Moeilijkheden of niet? Ik zou mijn bol verdedigen dat de dood erop volgt zo'n kind. U had toch niet zo tegen dat kind hoeven uit te vallen? Uh, meneer? Kinderen of grote mensen, allemaal in pot nat, alles willen ze je afpikken. Ze pikken je bol voor je neus weg, ze maken ruzie om een armzalig tintje. Ja, u heeft uw tientje nu toch gekregen? Meneer. En als je dan zegt dat iets bols is, dan zeggen zij: nee, het is niet bol, maar het heet Hoekies. Nou jij, nou ja, we kunnen het in ieder geval de moeder nu vragen. Meneer? Ja, mevrouw, het is... Heeft u dit kind geslagen? Nee, mevrouw, nee. Van slaan is helemaal geen sprake. Nee, kijk, de zaak zit zo... Ze zegt het. U hebt mijn dochtertje geslagen. Ja, leugenaars zijn het. Allemaal. Jongen nou. Nee, mevrouw, dit is een misverstand. Schaamt u zich niet. Zomaar een onmondig kind slaan. Een kind dat niks kwaads gedaan heeft. Wat is dat voor een ding? Ja, mevrouwtje, daar gaat het net om. Dat is een... Dat is een ding... Ja, dat klinkt misschien vreemd, maar tot een nader omschrijving zijn wij ondanks veel moeite niet gekomen. Het ding. Mijn ding. Zo. Is dat ding van u? Moest moet zich schamen op uw leeftijd. Hé? Eh? Schande dat huh? ons mooie park zo misbruikt wordt. Hoe durft u zo'n vies ding hier naartoe te slepen. Vies? Vies? En of dat nog niet genoeg is, laat u ook nog het arme kind hier. Eh. Nou, nou, stil nog maar, oh, lieve Janneke, stil nog maar. Straks krijg je een eisje van mama. Oh, sorry, mevrouwtje, maar, maar ik kan u werkelijk niet helemaal volgen. Ja, dat zal wel. Van slaan, mevrouw, is geen sprake geweest. u... u, u. Dochtertje, Kleine Janneke kwam hier aanlopen, zag dit voorwerp en wilde het graag hebben. Als, als, als bal. Maar toen vond meneer hier dat het voorwerp hem toebehoorde, omdat hij het ontdekt heeft. Ja, nou moet ik wel toegeven dat hij daarbij enige minder nette woorden tegen uw kind bezigde. Smirige klikspaan. Is dat waar, Janneke? Toch niet, hè? Je zou zo'n vies ding toch niet willen hebben, hè? Bah. Mooie bal. Vies me wat bedoel je toch de hele wacht, tijd? Maar het kindje, dat is toch helemaal geen bal? Ah, eindelijk weer eens een verstandig mens, hoor. Dat doet me goed. Wat? Oh, dus zo willen jullie dat spelen, hè? Achterbaks gekonkel om de centen terug te krijgen. Ach, daar kan je toch helemaal niet mee spelen. Dat is vies, Bah. Niet vies. Mooi. Mag ik het hebben? Luister eens, Janneke. Direct wordt mama boos en dan gaat het klapklap -klap op het kontje. Haha, zie je? Dat hoor ik nog graag, hè? Met harde hand. Dat is de enige methode oh, op het kontje. Ja. Oude viesers. Zeg eens even, wie is hier vies? Jij met het smerige ding van je. Maar hoe bedoelt u, vies? Ja, ik bedoel, over de vorm uh, kunnen we dan van mening verschillen, maar er kan over schoonheid en andere esthetische waarden toch nauwelijks worden gesproken. Ik weet best wat dat moet voorstellen. Ja? Oh, nou, daar hoor ik van op. Dat was namelijk het hele probleem. Dat zou jij weten. Nou, wat is het dan? Ha, doe me niet zo onschuldig. Jullie hebben het zelf hier neergezet. We hebben het gevonden, mevrouw. Hey, ho, ho, ho, ho, ho, ik heb het gevonden. Nou, nou, nou, no. wat denkt u dan dat het is? Ah, dat zullen jullie van mij niet horen. Zoiets opzins, dat krijg ik niet over mijn lippen. Opzins? Maar nou, hoe komt u daarbij? Jullie willen zeker dat ik het zeg, hè? Nou, doe maar geen moeite, mij krijgen jullie niet zover. Oh. u bedoelt... nou ja... U hebt toch in ieder geval gezien, mevrouw, dat het geen bal is? Nee, natuurlijk niet. Afspraken maken, hè? Jullie willen een oude man het gesticht in hebben, hè? Dat is het. Dus u hebt gezien dat het hoeken heeft, dat het... Hoe oh, hoeken? Wat hoeken? Nou, hoeken, mevrouw. Dat het meer een blok is. Een blok? Wat kletst u nou? Waarom zou ik het anders vies vinden als het hoeken had? Ja, waarom zou ze het anders vies vinden? Hé, Mam, gaan we nou een ijsje halen? Ach, ja, niet zeuren, kindje. Je ziet toch dat mama met grote mensen aan het praten is. Ja. En als grote mensen praten... Ja, een het... waarwoord, woord, mevrouwtje, een waarwoord. Maar, mevrouw, ik geloof toch dat het nodig is dat we methodisch te werk gaan. Mevrouw, vertel nu eens precies wat u ziet. Nou, het uh, is zwart, hey, hè? Zwart? Ja, ja, ja zwart, diep zwart, dat ziet u toch? Nou, mevrouw, als ik eerlijk moet zijn, nee, nee, dat zie ik niet. Meneer hier en ik hadden wel verschil van mening over de vorm, maar wat de kleur betreft, hè? Niet waar, mijn beste grijsaard? Niet de familie, broer. Nou, waren we het toch wel met elkaar eens, niet waar? Grijs, metaalachtig grijs. Juist, grijs en ik om... Kom nou, jullie kunnen mij niet voor gek verslijten. Zwart. Wel, alle. Grijs. Zwart. Grijs. Zwart. Maak me nou niet boos, hè? Grijs, zwart, grijs, zwart. Oh, oh, oh, oh, oh, geen opwinding, dat vertroebelt de zaak alleen nodeloos. Laten we ons als volwassen mensen gedragen. Grijs, Kom. grijs, is het, grijs. Ja, ja, ja, laten we dus de zaak, hè, laten we de kleur, de kleur verder laten rusten. Ach, nou, stil nou maar, kindje, stil nou. Misschien leidt mevrouw hier aan een lichte vorm van kleurenblindheid. Wat? Of, of, of misschien leiden wij aan dat euvel, wie zal het zeggen? Uh, maar wat doet het ertoe? De conclusie die we nu al bereikt hebben, is in ieder geval dat dit wel een bijzonder vreemd voorwerp is. Hey, hey, geen, geen kwaad woord over mijn dingen. man mannen, hè, mama? Mevrouw? Ja? Zou u voor ons de vorm van het ding zoals die op u afkomt willen omschrijven? Hm. Het zal me moeite kosten. Um, het is geen bol. En het heeft ook geen hoeken. Het is uh, wel rond, maar, maar dun. Rond, maar dun? Laat me voor eventjes uitspreken. Uh, langwerpig en, en rond. Oh, nu begrijp ik het. Stil jij. En aan de bovenkant... Uh, uh, maar hoe vertel ik het eigenlijk? Uh, loopt het rond toe, dus het is... Uh, u begrijpt... Uh, ja, ja, ja, maar kwartig toch. Wat bedoelt ze... En dat ziet u werkelijk afgetekend tegen de achtergrond van het bos en het staat op het glas? Ja, natuurlijk. U wil me toch niet vertellen dat u iets anders ziet? Wat ziet ze? Langwerpen en rond. Nou, wat is er visum? Ja, wat zou daar nou visum zijn? Dat is zelf een perverse geest. Ik zie inderdaad iets anders. Ik zie een, een, een blok en niets anders. Meent u dat? Maar dat kan toch niet? Zwart. De eigen ziel. De eigen ziel is zwart. Als de duivel zelf... Ja, mevrouw, het spijt me. Ik meen het. En, en meneer hier ziet weer iets anders. Net als uw dochtertje. Zij zien een bal. Ja, maar luister, als ik het toch zie... Ik begrijp wat u zeggen wil, mevrouw. Dan is het toch normaal dat wij het ook zien, nietwaar? Daar is tenslotte alles op gebaseerd. Duiveling, ga weg van me. En neem dat hebberige gebloed van je mee. Laat blijven, hè? Als we ruzie gaan maken, zijn we nog verder van huis. Is dat waar, Janneke? Heb jij een bal gezien? Ja, mama... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zo direct. Ik vind wel een beetje eng. Ik zie toch duidelijk een... Uh, uh, uh, toch duidelijk? Even duidelijk, zie ik het mijne, mevrouwtje. En u hebt gelijk, het stelt mij ook niet bepaald gerust. Ik persoonlijk heb altijd gedacht dat we met dit probleem toch wel hadden afgedaan. Ik bedoel hier het zuiver filosofische probleem van de aanwezigheid ervoorwerpen. voorwerpen. Uh -huh. mm. Ik zie dat mijn vroeger u moeilijkheden opleveren. Wel, laat ik het nader verklaren. Daar het nu eenmaal zo is dat alles wat ik als aanwezig beschouw... ...mij alleen wordt geopenbaard door mijn zintuigen... ...is het mogelijk dat alle bestaande voorwerpen... ...niet meer dan een zinsbegoogeling zijn. Uh, begrijpt? Uh, vaag. Vaag. Nou, maar gaat het boven mijn bed. Wat ze tegenwoordig toch op die scholen niet allemaal leren. Omdat ik iets zie, kan voelen of horen. hoeft dat er nog niet te zijn. Oh nee. Waar is het dan? Maar omdat men met deze leer geen stap verder kon komen, nietwaar? Heeft men dat moeten opgeven? En moeten aannemen als. als axioma moeten aannemen. dat de dingen die we zien en voelen. He? kortom, zintuigelijk waarnemen. er ook inderdaad zijn. gul. Dat weet ik zo al. Uh, ben ik te volgen? Uh, ja. ja, ja, ja, ja. Gaat u, gaat u verder, gaat u verder. Is heel interessant. Uh, uitstekend. Dank u wel. Mm, um. Maar nu blijkt dat wij allemaal dit voorwerp anders ondergaan... Huh? ...is de vraag rechtvaardig... ...zouden wij dit axioma niet moeten herzien? En als dat inderdaad nodig is... Huh? ...zou de filosofie, de wetenschap... ...haar volledige systeem van wetten moeten herzien? Nou, u ziet, de gevolgen zullen zeer verstrekkend ...of misschien zelfs desastreus zijn. De basis van de westerse beschaving is onder haar weg weggevaagd. Oh, verschrikkelijk. Ons leven zal radicaal veranderen. Van niets zullen we voortaan nog zeker zijn. Want elke waarneming zal een begoogeling zijn. Maar, maar, maar hoe weet u dat allemaal... Ach, ik mag wel eens een wetenschappelijk boekje opslaan. Ja, nou, je moet ook bijblijven. Hé, hey, hey, ik, ik zei hé. Hey. Maar, maar is er nou werkelijk, werkelijk niks om dat alles te voorkomen? Niets, mevrouw. Helemaal niets, oh. niets. niets. Maar kom, kom niet getreurd. Ik geloof dat het, dat het langzaam tijd wordt om de autoriteiten hiervan van in kennis te stellen. Hé. Hey. Wat is er toch? Vallen ons toch niet de hele tijd lastig. Kijk eens. Nou zitten de spriet erop. Huh? Spriet, Spri Oh, Besteed geen aandacht aan hem, mevrouw. Hij maakt de dingen alleen nog maar gecompliceerder dan ze al zijn. Als een oude man iets ziet, dan is het plotseling niet belangrijk, hè? Daar, aan de bovenkant, man, kijk dan zelf. Net zo'n soort antennes. En wie heeft ze weer voor het eerst gezien? Opa. Maar wat vertelt u toch? Daar, aan de bovenkant. Drie kleine antennetjes. Met mijn eigen ogen zie ik ze, dus wat blijkt? Die zijn ook van mij. Oh. Ik zie niks hoor. Oh nee, nou schap je dan ook maar een bril aan net als die daar. Nou let maar niet op hem mevrouw. hij wil gewoon de aandacht trekken. Zit, je wilt toch niet gaan beweren dat jij ook niks ziet, hè? Nee, nee, ik zie inderdaad niets. Maar u weet hoe ze zijn, oude mensen. Ze denken al snel dat er te weinig aandacht aan ze wordt besteden. Verzinnen ze de gekste dingen. Oh, inderdaad, bij nader inzien zie ik heel vaag, maar duidelijk een paar antennes. Ja, hoor, ja. Ja, ja, ja, ja je bent zeker weer bang dat ik ga rochelen, hè. Ah, uh, ja, ja, ik zie ze, ja, ja, ja. En ik niet alleen. Nee, nee, nee, we zullen het aan het kind vragen. Jammerke. zie jij iets daarboven op het blok? Ik bedoel, bol. Eisje. Dat is een duidelijk antwoord. Ja, ja. En wat zeg jij? Nou ja, misschien, ik weet het niet. Leugen, uw naam is vrouw, maar mij hou jij niet voor een gek. Ze zijn van mij. Ach, natuurlijk zijn ze van u, meneer. Dit is toch niet mogelijk? Ik droom niet. Zo snel mogelijk een deskundige. Ah, ze zullen me niet geloven. Ze zullen me uitlachen en een gesticht stoppen. Hé, hey! weg jullie uit. Weg met die boomvlieg. Ja. Hé, hey, moet je dat zien? Wat de? Hé, hey, de gek zeg! Kijk, dat moet ik toch even van dichterbij bekijken? Ja, moet je dat zien? Hé, hey, wat zou het zijn? Hé, hey, wat heb ik nou gezegd? Opgelazerd, weg met die stinkende brommet van het gras. Is u voorzichtig, heer? We gaan vooral niet te dichtbij. Tje, moet je die horen. Zeg, we mogen toch zeker wel even kijken? Het park is voor iedereen, dus houd je geur. Mooi, dit zeg he. Te gek, het glimt helemaal. Ja, je, je kijkt er in spiegel. Door. Nee, nee, Janneke, hier blijven, handje. Wat zijn dat voor meneeren, mama? Stoute meneren. Ja, als jullie maar weten dat die van mij is. Zeg hoor hem is hij van jou? Ik heb hem het eerst gezien. Als ik alles mocht hebben wat ik zag, nou... Ja, dan stond ik hier niet. Want jij? Ja, alleen. Maar ik vind het wel een mooi dingetje. Maar, um, wat is het eigenlijk? Ja, wat is het eigenlijk? Wel, heren, dat is een lang verhaal. Nou, houd u dan maar op. Nee, man, nee, man. Laat, laat hem maar eens vertellen. Ik ben toch benieuwd. Ten eerste, wat het eigenlijk is, dat weten we geen van allen. Dat is een lang verhaal, zeg. Ten ja. tweede... Het probleem is dat het eigenlijk vormloos is. Dan krijgen we nou vormloos? Het is, is, is een bol en er zit een spriet erop. <lacht> spriet. Ja, sprieten, ja. ja. Nou zeg, een hart je bent helemaal van je spul kwijt. Ah. nou, ik vind het niet gaat passen om een oude man voor de gek te houden. Ja, maak je niet dik, man. Dan moet je met je eigen business. Ja, doe maar, doe maar. Laat een oude man maar uit. We maar zullen er spijt voor hebben, jongen. Mijn dag komt ook nog wel. Smieten. Ja, ja, doe maar. Eh, kom nou, ouwe. er is toch niks kwaads mee bedoeld. We mogen er zeker wel een beetje gein hebben, hè? gein en gein is twee. Hartelijk u er niks van aan. Werkschuwtuig, als je er geen aandacht aan besteedt, zijn ze zo weg. Ach, mens, doe dan niet zo reinig. Ja, nou, ja, maar, nou even serieus, hè. Even serieus. Dus jullie weten niet wat het is. Hoe komt het dan hier? Ja, als we dat wisten. Dus jullie weten het niet. Ik liep hier prostig te wandelen en toen klampte meneer hier me aan en heeft me naartoe toegebracht. Het lag er dus al. En meneer heeft het, zoals hij al zei, het eerst gezien. Uit de hemel gedonderd? Ja, dat wordt inderdaad tot de mogelijkheden. Ik zelf dacht eerst aan een studentengrap. Zomaar, naar meneer gedonderd. Zo'n satelliet met een dood api erin. Wat daar, ja, pak je brommer en donder op. Hé, hey, rustig, opa, rustig. Hij bedoelt het niet zo kwaad. Zoete de de je moet de broodjes bakken, ik ken dat. Oh nee, is een beetje moeilijk, maar best aardig als je beter kent. Je moet ermee weten om te gaan. Ik kan er een... Uh... Moet het weer gebeuren? Eh? Uh, pas, pas op, Zeg, zeg, zeg, vertel nou eindelijk eens wat er met dat ding aan de hand is komt op de kant van de zaak hierop neer. Iedereen ziet het anders. <lacht> Hoe iedereen ziet het anders? Hij bedoel, je kan het van allerlei kanten bekijken. Nou, <lacht> hey, hou je nou even rustig, hè, jongen. De oude man hier zegt dat het een bol is. Een bol? <lacht> ja, en ik persoonlijk voel meer... Uh, ja, het gaat nu vreemd lijken of niet, maar uh, ik voel meer voor een kubus. Een kubus? <lacht> Waar zit het vandaan? En mevrouw hier... Wat <lacht> <lacht> doen jullie stom? Zien jullie dan niet dat het hol is? Ja. Ja. wel, Goed zo, mijn jongen. Zo. Hol? hol? Jij hebt tenminste de kijkers in je kop. Maar hoe komt u daarbij? Dat is zeker wel steeds ingewikkelder. Het is een ramp tot gevolg oorlog en algehele landen. Wat maak je een druk, man? Het ding is toch gewoon hol? Nou, en... Wat hoor ik daar? Ja, ik snap niet wat u daar praat over een kubus. Het is gewoon een grijs, glimmend hol ding. Oh, Maakt me niet helemaal gek. Zwart, zeg ik je? Helemaal zwart? Vergis ik me niet, heb ik dat goed gehoord. Hé, hey, prachtig is dit, prachtig. Hey, uh, vertel eens even, zijn jullie allemaal apart ontsnapt? Of allemaal tegelijk? Zwart. Huh, wat is er hier zwart? Mevrouw denkt dat het ding zwart is. Oh, nou... Ik weet niet wat hier de bedoeling van is. Maar één ding kan ik je wel vertellen. Voor mij is het grijs, ja. glimmend en hol. Ja, ja, tuurlijk jongen, tuurlijk jongen. Oh, is er een punt van. Ja, ik heb het goed gehoord. Maar het is een complot. Dat is een complot, maar ik ga niet door. Ik ben niet gek. Maar, ehm. Um, ik zie wel sprieten. Wat? Oh, oh, dat, dat klinkt weer beter. Maar het is een truc. Ik heb jullie door. Ja, of ik wil of niet, ik zie sprieten. Daarnet nog niet. Maar nu, als ik beter kijk. Ja, duidelijk, Daar. De bovenkant. Zeg, weet je het zeker? Ja, man, kijk dan zelf! Ja, maar... Dat is het nou net. Ik kijk, maar ik zie niets wat op sprieten of antennes of zoiets lijkt. Ah, doe niet zo mat, man. Nee, het is zo. Doe niet zo lullig, jongen. Het schijnt besmettelijk te zijn. Met mij is niks aan de hand. Ik zie ze. Ik heb een zeker ogen in mijn kop. Ja, jongen. Ja, jongen. Die heb jij. Jij als enige. Nou, dit moet ophouden. Het wordt steeds gekker. Ja, ja. We zien allemaal iets anders, dat is het juist, daar gaat het om. Ja, maar dat kan toch niet? Hoe kan hij nou sprieten ja, zien? Ja, ik weet ook dat het niet kan, maar u merkt het zelf. Nou, dat kan er bij mij niet in. Als ik het zie zo, dan is het ook zo. Als jij die sprieten niet ziet, dan ben je van mij goed gek. Dat kan ik jou wel vertellen, man. Laten we geen ruzie maken. <laughs> Kom maar toch. Laten we nu methodisch te werk gaan. We kijken nu allemaal even heel intens naar het voorwerp... en omschrijven dan wat we zien. Uitstel. Nou, uh, meneer, dit is voor ons allen best, Wil. Doet u nou mee... Jouwe Het is een bol en het glint punt uit. Ja. De spijt me te moeten teleurstellen. Het is nog steeds een. Uh... Ik geef het op. Ja. Het is een kubus. Het glint, het is grijs en het is hol. Ja. En met sprieten. Oké, okay. met sprieten. Ja, je zin. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar ik zie ze. Niet verzagen, jongen. Niet toegeven. Het is hopeloos. Ik geloof toch dat de enige oplossing is om de overheid hiervan in kennis te stellen. Ja, ja, ja, ja dat ben ik volledig met u eens. Uh, Daar moet de staat zich maar mee bemoeien. Ja, maar dat kan toch niet? Je ziet het toch zelf, man? Ja, maar het heeft toch... Ja, maar... Ja. Hé, hey, nou eens. Ach, het heeft geen zin. Laten we de politie waarschuwen. Hé, hey, nou eens. Um... Ja, goed zo, goed zo, goed zo. Niet opgeven, jongen. Jij bent een man naar mijn hart. Dat is de goede geest. Als we het allemaal anders zien, dan kan dat wel. Maar we kunnen het toch niet allemaal anders voelen? Als we het nou eens allemaal met de ogen dicht betasten, dan moet... Ik volgens... heb erop geklopt. En? Hol. Bol klonk hol. Hé, hey, als we nou eens allemaal om de beurt voelen. Ach, dat helpt toch niet. Wat hebben we er eigenlijk mee te maken? Ja, als u mij vraagt, ik ben er tegen. De oude man heeft wel geklopt, maar... Maar je kan nooit weten wat er gebeurt. Misschien explosief of zelfs radioactieve uitstraling. Ja, nee, ah, nee. flauwekul. Het ding is volkomen onschuldig. Nou, ga uw gang. Ik, ik, ik ben er voor om het te proberen. Oh, nou, ga uw gang dan maar, hoor. Nou, maar nou, ik sta op, niet in voor de, voor de gevolgen. Oké, okay, kom op. Ja, oké. Okay. Waarom moet dat nou? Nou, ik ga niet voelen, dat weet ik wel. Stel je voor, zo'n ding aanraken. En mooi. Ik. Eh, ik voel. Ik voel. Heel glad. Net glas. En, en dan voel ik hier de rand. En, en dan is het... Het is rond naar binnen toe. Ja, mijn ogen dicht, hè? Eerlijk spelen. Ja, rond en heel glad. Eens kijken of ik de sprieten kan voelen. Zo moet ik het mij dat wel weten. Dat was zomaar niet aan mijn bol gevingerd zonder dat ik meedoen. Prachtig. Dan komen jullie ook maar hoor, Het is ongevaarlijk. Nee, nee, dankjewel. Het is gewoon glas, man, of zoiets. Heel glad. Kom maar maar. Zou ik? Nee, nee, nee, nee. mij niet gezien. Kom maar nou bij. Jullie mogen ook eens voelen... Ja, laat ik nou niet aardragend zijn. Zouden we? Ja, echt? Nou, als het geen kwaad kan. Je kan nooit weten. Maar ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe het aanvoelt. Nou, ik ook wel. En voor het experiment, nietwaar? Komen jullie nog? Wie weet, misschien bewijzen we de wetenschap wel een grote dienst. Neem mijn hand. Mama, mag ik ook voelen? Nee, nee, nee, nee. Blijf daar maar op mama wachten. Mama. Oh. Oh, ik voel het. Ik voel het. Oh, wat eng. Wist u maar niet, man. Ja, die ogen die houden daar, hè. Heerlijk ik zeg jullie dat het spriet man. Hier, voelt zelf. Ik voel helemaal niks. Helemaal niks. Ik voel niks. Ik zijn helemaal geen spriet, jongen. Ik voel ze duidelijk, man. Heel duidelijk. Antennes met bolletjes en ah, ah, Bol. Bol. Gek. Hey, ma maak, mij, maak mij nou wat wijs. Er zijn helemaal geen antennes. Ah, dat jongen. ding is behekst. behekst. Oh, een kegel. Een hele grote machtige kegel. Denk je soms dat ik gek ben? Jij niet, Snap man. op, dat ding. Dat ding is gek. Dat ding weet zo oh. het is, man. Uh. Oh, nu weet ik het. Hei, op heb het de oplossing. Wezens van een vreemde planeet hebben het neergezet om de hele wereld gek te maken. Ik weet het, ik weet het. Gek, gek, gek, gek bij jezelf. Ah. <laughs> je ja, bol, een bol. Ik wist het wel, een bol. Mijn nee, bol, mijn eigen bol. Kegel, kegel, mijn krankzinnige grote kegel. Een andere planeet. Ik heb het op grond. Mijn geest staat voor niets. Ik heb het door grond. Het. Het. Het. Het. Ja, oh, wat is dit? Ah. Ja, jongen. Wat is dit ding? je Ja, spieden, jongen. Ik heb het je gezegd. Drie grote stip gezeten. Met bolletjes Oh, je bent helemaal Hij hoort van wat Hij Hey, Pas op, pas op. pas op. Hij wat van wie? Hij hoort van wie? Hij hoort van wie? Hij hem kapot. Nee, hey, Hij is weg? Gewoon helemaal, finaal weg. Ja, het is ongelooflijk, onbevaarlijk. Niemand zal het geloven. Opeens. Plop. Dat is een zeebel. Jullie. Jullie hebben een stuk gemaakt. Mijn mop. Oh. Mevrouw. Oh. Mevrouw, is toch niet met u aan de hand? U, u bent toch helemaal in orde, ja. ik? Ja, ja, ja, dank u wel. Helemaal in orde. Ja. Nou, nou, huil nou maar niet, kindje. Mama is weer bij je, hè? Niet huilen. Zie je wel, het ding is weg. Het is helemaal weg. Ja, weg. Ah. Als je dit vertelt, hè? Dan geloven ze je niet. Zo vast als een huis. Daar heb je gelijk in. Daarom doen we het beter aan. Ook inderdaad niet met vreemden over te praten. Leek u het ook niet het beste, hè? Om allemaal te zwegen. Wat mij betreft, directe. Ja, dat, dat, dat spreekt. Nou, hou me nou maar niet, kindje. We gaan zo naar huis. Echt, stuk kapot. Geen eens een stukje. Meer. Jullie hebben het alleen maar gedaan om mij te pesten. Maar niet mijn beste. De zwijg spreek niet tegen me. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Met jullie allemaal niet. Ik ga je weg als je dat maar me weet. En ik zal het tegen iedereen vertellen. Ik zal tegen iedereen vertellen wat jullie gedaan hebben. Zou ik maar laten. Iedereen. Iedereen zal ik het vertellen. Stel ik rot rotzak. Hè. Rick. Herbert. Als die dan met alle geweld het kankzinnige gesticht in wil? Ja, inderdaad. De gemeenschap moet hierover hem ontfermen. Ja, natuurlijk. Een oude man die zulke rare dingen ziet. Maar wij zagen toch ook rare dingen? Uh, pardon? Nou, eh... Uh, uh... Wat hebt u gezien? Uh... Nou, eh... Uh, niks eigenlijk. We hebben eigenlijk niks gezien. Als u mij toestaat, zou ik nu graag mijn wandeling willen vervolgen. Ja. Nou, meneer de Beres. Goeiemiddag. En ook u, mevrouw. Goeiemiddag. Dag, kleine Janneke, nou, nou doe. zeg dan eens netjes dag tegen die meneer. Dag, meneer. Dag. Dag. Nou, kom Janneke. Dan gaan we je ook naar huis, hè? Papa zal zich wel afvragen waar we blijven. Krijg ik dan nou een ijsje? Ja, ja, ja, ja kunt je. nou maar niet. Ja, ja, je krijgt een ijsje. Dat heb ik toch beloofd. Ja, ja, nou, doe dan. Ja, dat heb ik wel niet voor. Nou, dat was het dan. Te gek eigenlijk, hè? Begrijp jij daar nou iets van? Nee. Geen ene rotmoer. Zo ineens. Plop. Als een zeepbel. Het ding. Een hoorspel geschreven door Gert Thijs. Carol van Herwijnen was de man en Bert van der Linde de oude man. Els Buitendijk de moeder, Connie van Leeuwen het kind, Guus Hoes en Gert Thijs twee jongens. Technische verzorging Gerard van Ibre. regie Johan Bolder.